11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekenhorst. Zometeen in de proloog. Schrijven en fietsen, gaat dat samen? En is de Tour meer dan een reclamespot? Na het NOS Journaal met Mark Visser. Bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Otfiel is opnieuw een incident geweest. Gistermiddag werd een stof in een verkeerde tank gepompt. De melding kwam juist op het moment dat de Rotterdamse gemeenteraad... aan het vergaderen was over de toekomst van Otfiel. Naar aanleiding van een reeks incidenten werd tot vial een jaar geleden stilgelegd. Inmiddels is een deel van de tanks weer in gebruik. Een meerderheid in de gemeenteraad eiste aanvankelijk sluiting van het bedrijf. Deze week maakte de directie van het Noorse moederbedrijf en burgemeester Abu Abutaleb nieuwe afspraken. Dat was voor de raad reden om het bedrijf het voordeel van de twijfel te geven. En de directie wil die kans met beide handen aanpakken. Wij hebben we hebben absoluut met elkaar hierover gesproken. En we hebben gezegd, wij krijgen een kans. Wij willen het vertrouwen herwinnen. En wij moeten alles doen uiteindelijk om de zaak veilig te stellen... en zeker te stellen dat dit soort incidenten gewoon niet kunnen plaatsvinden. LVL laat het incident daarom door een externe partij onderzoeken. Willem Holleder is voorlopig weer vrij. Hij werd in mei opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een misdaadorganisatie... die wordt verdacht van witwassen, afpersing en zware mishandeling. Verslaggever Robert Bas... De raadkamer van de rechtbank in Haarlem heeft gisteren dus de voorlopige hechtenis van Willem Holleder geschorst. Dat betekent dat hij nog wel verdachte blijft, maar dat hij zijn proces gewoon op vrij voet kan afwachten. En vanmorgen om tien uur is hij vrijgelaten. Holleder zouden twee hoofdverdachten hebben geholpen, die zitten nog vast. Het onderzoek naar de misdaadorganisatie loopt al enkele jaren. Tijdens een landelijke actie werden eind mei tien verdachten opgepakt.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 na tien jaar komt er weer water in de bouwkuip voor station Amsterdam Centraal. De kuip heeft al die tijd droog gestaan vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn, vertelt projectdirecteur Detmar. Dat hebben wij tien jaar geleden droog moeten leggen om hier een verbinding te maken tussen de nieuwe metrohal die we onder het Voortplein hebben gemaakt. En het damrak waar we het begin hebben van onze boortunnels en de verbinding daartussen, die moesten we ter plekke maken. En daar hebben we het water voor weggepompt. Vanochtend heeft de aannemer een gat gemaakt in de damwand bij de Prins kade Naar verwachting is de bak maandagochtend weer gevuld. In het najaar worden alle damwanden verwijderd, zodat er weer rondvaartboten voor het station kunnen langsvaren. Het weer dan in het zuidoosten zon in de rest van het land bewolkt, kans om motregen ook. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgenmiddag geregeld zon en iets warmer. En de verkeersinformatie krijgt u van John Bakker. Met de files op de A2 van Eindhoven naar België bij Knopend Europaplein 6 kilometer door werkzaamheden. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouden 6 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 met The Old Ideas World Tour. En kruip dit dan. Nu een extra show op 20 september in de Ziggo Dome Amsterdam. Voor tickets en informatie. Kijk op greenhousetalent.com Dit is Radio 1. De Vara. De Prolog. het de Blekkenhorst. Goedemorgen. De etappe van vandaag. Vlak en maar 173 kilometer. Twee vingers in de neus en kittelwind. Of grijpel. Of Cavendish. Of niet. Rond half vier, dan weten we het. Aangeschoven is Marijn de Vries, ze was journalist en ze ging wielrennen. Schrijven doet ze trouwens nog steeds, moet ik zeggen. En fietsen doet ze dit jaar bij de Lotto Belisol Ladies. Goedemorgen Marijn. Goedemorgen. Um, Laten we het even hebben kort over jouw mannelijke collega's bij het team. Uh, André Greipel, superspeurter, ja. uh, kwam er gisteren niet aan te passen. Nee, ja, de hele trein die ging tegen de vlakte, dus ja, dan kun je het wel vergeten. Ja. En hij lag er zelf ook bij. De lagers op een hoopje. Ja, maar dat is dus wel het risico van die treintjes, dat als het misgaat, dan gaat het ook vaak goed mis. En uh, naast jou zit Marcel Buchter, hij is directeur van de Alliance Française. Goedemorgen ook voor u. Goedemorgen. Uh, de Tour, is dat een goede reclamespot voor Frankrijk? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, absoluut. Is Frankrijk niet meer dan die 300 kastelen en 26 meertjes die we vaak zien? Nou, Frankrijk is een heel groot land waar heel veel te zien is. En waar heel veel Nederlanders jaarlijks hun vakantie doorbrengen. Meer dan? dan 3 miljoen Nederlanders, hè? Dat is een hoop, hè? Ja, dat is heel veel. En, en 300.000 wat... mensen hebben daar een huis. Kijk, en wat, uh, wat er dan straks, uh, of wat er allemaal te zien is... dat horen we straks uh, van u uiteraard ook. In de tour, Filemon Wesseling. Filemon, goedemorgen. Goedemorgen. Je doet het vandaag wat rustiger aan, heb ik begrepen. Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Het is ook een, uh, een saaie etappe en ik, uh, ik heb besloten om eens een, keer een heel mooi portret te gaan maken rondom Tom Dumollet. Dat is een renner die heeft natuurlijk uitstekend gedaan bij de tijdrit. Hij schijnt ook een enorm talent uh, te zijn. Het tweede was hij tijdens het NK wielrennen. En uh, ik heb me uh, als doel gesteld om iets meer te weten te komen van deze jongen. Dat is van jouw Marco missie. Tumano. En uh, hoe je dat gaat doen, dat hoor ik zo meteen weer van jou. En ook aangeschoven Willem-Frank de Noot, digitaal volger van de Tour. Ja, en wat ik vanochtend op mijn Twitter-tijdlijn heel veel langs zag komen, dat was dit bericht. Volgens mij begonnen met Peloton Magazine. Uh, het luidt als volgt. Uh, Retweet if you want a return of the Tour de France for women. En dan gericht aan Official ASO, dus de tourorganisatie Le Tour en hashtag TDF. Nou, dat gaat een beetje als een lopend feature. Wordt veel geretweet. Um, verwijzing ook naar een uh, petitie op change.org. Je kunt naar die website gaan en dan kun je steun uitspreken. Er staat een petitie op. Inmiddels al door uh, volgens mij 1100 mensen uh, ondertekend. En uh, een van de ja, mensen die dat gestart is, is Marianne Vos. De proloog. Geen krant kun je nu nog openslaan zonder Bauke Mollema recht in het gezicht te kijken. De Groninger is Nederlands hoop in deze tijden. De messias van het racefietsen. Misschien een beetje te veel van het goede. Vandaar onze stelling vandaag. De Mollemania is doorgeslagen. Waar of niet waar? Aan de telefoon Henry Beunders, hoogleraar geschiedenis van maatschappij, media en cultuur. Goedemorgen. Ja, Nieuwarden. Zijn we een beetje gek met z'n allen? Eh, uh, ja. We zijn graag vaak gek. Maar ik weet niet of je dit ook weer een hype moet noemen. Want we noemen alles een hype. Zelfs die wolf daar. In Little Geest. Kun je eigenlijk geen hype noemen. Want als het zo is. Dan is het tamelijk interessant na 150 jaar. En als het een grap is. Dan is het een grap. En is het ook geen hype. Want dan is het net zoals kinderen die een portemonnee op de straat leggen. En met een touwtje daar. En achter de hek gaan zitten. En dan de portemonnee wegtrekken. Als je hem op te pakken. Dan is het gewoon een grap. Maar iedereen intrapt. Dus je moet niet alles een hype noemen. Deze mollema is natuurlijk toch wel op nummer drie beland van de klassement ja. in een legendarische Tour. Dus ja, en in de post epo tijdperk zijn we wel toe aan een uh, fris, eigenwijs, uh, vrolijk uh, iemand die heel goed kan fietsen. We zijn een beetje toe aan die gekte. Ja, ook alweer positief uh, gestemd van, hé, hey, het kan dus wel dat uh, uh, mensen heel hard fietsen, een beetje op zichzelf zijn en dan op uh, zo hoge notering komen. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo heel vreemd hoor, dat we dan een beetje doorslaan. En ho hoe lang kan dat dan nog aanhouden? Nou, als hij uh, of uh, in een van die uh, vele valpartijen uh, eronderuit gaat of dat hij uh, in één keer terugvalt naar nummer 10. Ik doe een beetje ook denken aan Anouk bij het Eurofusion Festival. Uh, dat is ook na 7, 8 jaar dat we niet eens door de halve finale kwamen in één keer komen we wel in de finale met Anouk. Iedereen denkt: oh hé hey, Anouk, fantastisch, doet er helemaal zijn eentje. En dan zal ze ook wel zien, ook, dat is weer de typisch uh, calimero reactie van Nederlanders van nou. Nu je toch echt meedoen? Dan moet het winnen ook. Dus Nu vragen we gisteren ook aan Mollema en aan ja, zijn krechten. Het wordt wel wat het, het podiumplaats in Parijs. Dan denk je, ja, dat is nou weer de typische eh, overreactie van... dan is het bijna Nederland daarin weer heel groot. Ja, dan willen we het zo graag dat we het meteen ook eh, eigenlijk aan hem opdringen. Ja, dat is weer het nadeel van deze Mollemania. Henri Beuners, hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Media en Cultuur. Hartelijk dank. Marijn, um, Bauke Mollema. Je volgt hem, denk ik. Ja, ja ik volg hem eigenlijk al jaren. Voet. Ja, al vanaf het begin. Toen hij nog niet zo heel bekend was. En, uh, en, en net begon met fietsen. Um, voor Hollandsport, waar ik gewerkt heb... heb ik hem ook uh, regelmatig gesproken. Um, ja, ik denk dat hij hier op zich wel mee om kan gaan. Het is een nuchtere jongen... die zich niet zo snel van zijn stuk laat brengen. Uh, dus uh, ik denk dat hij heel die Mollemania... maar gewoon maar grappig vindt. Ja. Maar zo buchter, mm -hmm. um, ja, ik, dan zit ik te denken, uh, goh, uh, we, we zijn dan gek nu op Bauke Mollema, uh, we zien hem in Frankrijk fietsen. Um, ja, wat doet dat met u? Nou, eigenlijk niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ik ben wel een, een liefhebber van de Tour, maar niet specifiek een renner of een aantal renners. En als ik naar de Tour kijk, kijk ik vooral naar die prachtige beelden die de Franse televisie maakt.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 Zas Jeveux, aangevraagd door uh, Marcel Buchter, directeur van Alliance Française, bij mij uh, altijd nog aan tafel. Um, waarom dit nummer? Ja, dit is toch een uh, weerspiegeling van uh, dat uh, de hedendaagse Franse popmuziek, tussen aanhalingstekens, uh, toch nog veel belangstelling heeft. En uh, dat het ook buiten Frankrijk nog uh, gedraaid wordt. En dat, uh, dat vind ik alleen maar een groot compliment. Marine de Vries, luister je vaak naar uh, Franse muziek? Als het op de radio voorbij komt, dan uh, wel, maar. Nee, ik ga het niet thuis draaien, nee. We hoorden net uh, Willem Frank al even zeggen uh, in de opening... dat uh, er een oproep is om de Tour open te stellen voor vrouwen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik heel goed. Daar ben ik uh, volmondig voorstander van. Er is ooit wel een Tour voor vrouwen geweest, maar uh, daar, daar is we mee gestopt. En uh, dat was in de jaren 80, uh, nou ik meen, 90. Ja, we zijn nu zoveel verder ontwikkeld met het vrouwenhuren... en het is zoveel professioneler geworden... Ik, uh, ik denk dat ons peloton het ook gewoon verdient om ook zulke grote wedstrijden te kunnen rijden. Waarom uh, moeten de vrouwen dat ook doen? Is het, is het een soort van strijd van kijk, kijk ons ook eens? Um, ja, strijd dat klinkt dan meteen zo. Maar ik denk wel dat uh, er zijn voor vrouwen toch veel minder grote wedstrijden dan voor mannen. Um, en uh, de dagen waarop wij bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of de Waalse Pijl mogen rijden... dat zijn voor ons echt fantastische dagen. Want dan heb je echt het gevoel van ik ben aan het koers, ik ben aan het wielrennen. De hele entourage, de mensen die er zijn, uh, media zijn er. Het is natuurlijk in het vrouwenwielrennen wel een beetje een probleem dat er weinig media-aandacht is. Maar op zulke dagen, journalisten zijn er al, krijgen we automatisch ook wat meer aandacht. Um, en ik denk dat het voor het publiek ook best leuk kan zijn om, um, zoals in de Tour de France, mannen over een bepaald parcours te zien rijden. En vervolgens ook de vrouwen op datzelfde parcours te zien. En wat mij betreft is dat ook eigenlijk de enige um, mogelijkheid om het vrouwenwielrennen wat populairder te maken. Want uh, in het mannenwielrennen zijn al die verhalen over wielrenners zo bekend. En iedereen kent al die renners en dat, daarom is het ook leuk om naar te kijken. Maar waarom zou je naar een stelletje vrouwen gaan kijken die een wedstrijd rijden die niemand kent... Ja, dan denk ik van als we dan op een parcours rijden dat mensen kennen. dan denken ze misschien hé, ga je eens kijken hoe die vrouwen dat doen. En daarmee krijg je dan langzamerhand, denk ik, ook wel meer bekendheid van onze verhalen. Dus voor mij uh, is het ook meer de, de, de manier waarop het vrouwenwielrennen kunnen ontwikkelen. Koers je graag in Frankrijk? Um, ik koers graag in Frankrijk. Maar vooral uh, om op de fiets te zitten. Want uh, zo ga je van de fiets afkomt, is uh, in ieder geval in het vrouwenhuren het in Frankrijk niet zo goed gesteld met accommodaties en eten. Dat is minder goed nieuws voor je buurman. Ja. Uh, <lacht> <lacht> ja, voor... Speelt, speelt de conversie daar ook niet een hele belangrijke rol in? Nou ja, het probleem is dat er gewoon heel weinig geld is voor vrouwenkoersen. Mm. Dus de organisatie die heeft een bepaald budget. En daarmee moeten ze accommodatie en eten mm. uh, organiseren. Dus uh, stel je voor, we komen bij. Nou, hotels zijn het al vaak niet. We komen op op een camping met sta Dan krijgt die camping per renner, uh, ik noem maar wat, 2 euro om uh, eten te maken. Um, ja, in Italië weet ze dan nog wel hoe je pasta kunt koken voor 2 euro. Maar <laughs> helaas is in het in Frankrijk niet. vaak een bord snot. Dus uh, nee, daar worden we niet zo vrolijk van. En een stuk uh, stokbrood als ontbijt, dat is ook niet echt koersvoer. Nee. Dus uh, ja, dat, dat is helaas dan toch wat minder. Ja, Marcel Buchter, dat is een kans van Frankrijk die wij niet zien deze tour. Nee, helaas niet. En uh, nou ja, aan jou de, de, de taak om daar uh, veranderingen uh, in aan te brengen, denk ik. Nou, Door als stuk... het eten erop vooruit zou ja. gaan. Ja, ja, ja, ja, zeker. Want uh, uh, als u naar uh, de Tour kijkt, kijkt, kijkt u dan voor de mooie plaatjes of voor het wielrennen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik vooral kijk voor de mooie plaatjes. Want ja, het wielrennen, dat is uh, ja, niet direct mijn sport. Uh, maar uh, ja, ik vind Frankrijk een prachtig land. En de wijze waarop het dus, wat ik net al zei. Uh, door de Franse televisie in beeld wordt gebracht... met al die uh, helikopters en op vaste plaatsen. Dat is gewoon prachtig. En tussendoor geven ze van allerlei informatie over de locaties... waar dus voorbij gefietst wordt. En, en dat kan voor veel mensen heel leerzaam zijn. Vindt u eigenlijk dat commentaar ook goed... Van de commentatoren? Uh, uh, ik heb laatst een uh, radio uitzending gehoord dat de Belgen beter commentaar geven bij de Toer. <laughs> Waarom niet, dan? Nou, ik weet niet of het zo is, want ik luister er eigenlijk niet zo naar. Vroeger uh, ja, luisterde ik naar Theo Comen en zo. Dat vond ik prachtig. Ook, ook al zeiden niet altijd dingen die waar waren. Maar uh, ja. Nogmaals, ik volg de beelden van de tour en, en die vind ik prachtig. Maar dus... ook wat ze daarover vertellen. Want uh, het inhoudelijke commentaar, dat, uh, daar wordt er inderdaad veel over getwist. Maar ik ben wel benieuwd wat u ervan vindt. Wat ze over alle mooie kastelen vertellen. Klopt dat allemaal? Is het een beetje oké? Okay? Ik mag aannemen van wel, ja. ja. Want zijn de plaatjes niet te mooi? Is het wel een, een, ja, een beeld dat wij krijgen dat, dat recht doet aan Frankrijk? Ja, dat denk ik wel. Absoluut. En ik denk als je op deze manier uh, naar zo'n tour kijkt... dat je dan en het sportieve en het culturele een beetje kunt combineren. En dat vind ik dan wel een groot uh, pluspunt. Het dat gaat dan in vogelvlucht. Ja, in vogelvlucht. Maar het is denk ik toch wel een mooie combinatie... van dat je en een peloton ziet en je ziet nog iets van het landschap. Nu hebben we de afgelopen maanden wel een uh, ander beeld gekregen van Frankrijk. Uh, Anti-homo-huwelijk demonstraties, opkomst van Front Nationaal, extreem rechtsgeweld... Is het nog wel een leuk land, Frankrijk? Ja, absoluut. Ja, het, wordt, het wordt een beetje uitgelegd, hè? dat verhaal over dat uh, protest tegen het homohuwelijk. En dat is natuurlijk niet fraai. En, uh, maar ja, God, dat zijn dingen die gebeuren. Dat is een golfbeweging. En die zal op een gegeven moment ook wel weer afnemen, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel, uh, de mensen kunnen op de duur niet hun ogen sluiten voor de realiteit. En dan zullen dus ook Fransen overstappen, gaan, denk ik. Dus in die context denk ik dat het gewoon een golfbeweging is. En uh, de realiteitszin uh, die zal uh, uiteindelijk toch wel, uh, toch wel leren dat, uh, dat ook Frankrijk daar niet achter kan blijven. Ik bedoel, je ziet zo'n ontwikkeling in de hele wereld. Dus ook in Frankrijk. En uh, de, ja, de opkomst van het Front Nationaal, ja, dat is uh, natuurlijk een ontwikkeling waar niemand blij mee is. Maar die kun je ook niet tegenhouden. En ja, het, het zijn ook mensen, net zoals je dat ziet in Nederland met de, met de PVV... Ja, dat kun je niet tegenhouden. En uh, het beste is denk ik om dat een beetje op de duur dood te gaan zwijgen. Is dat de, de, de beste manier, denk je ook Marijn, om, om, om ook weer recht te doen aan Frankrijk? Ja, nou ja, kijk, het is ook een beetje flauw om te zeggen... dat Nederland een veel minder leuk land is geworden sinds de opkomst van de PVV. Volgens mij is dat ook niet zo. Dus het is ook wel... Uh... Een media hype -je misschien? Denk denk niet het dat het, het, ik denk niet dat de Franse mensen in de basis veranderd zijn. Nee, denk het niet. Nee. Marijn, je komt net terug uit Italië. Uh, ja, uh, Even heel iets anders dan, uh, dan natuurlijk Frankrijk. Uh, jij hebt daar op de fiets gezeten, uh, in de Giro Rosa. Dat is de ronde van uh, Italië voor vrouwen. Wij zaten hier naar de mannen te kijken en we hebben eigenlijk weinig van jouw prestaties meegekregen. Stoort je dat? Nou ja, ik vind het wel... De Giro Rosa is voor ons vrouwen echt de koers van het jaar. En ik vind het wel heel jammer dat hij altijd precies met uh, de Tour de France georganiseerd wordt. Dat is eigenlijk net zo'n ding. Eigenlijk zou dat tegelijk met de Giro voor mannen georganiseerd moeten worden. Uh, dan is er iets meer aandacht voor... Um en ik mis natuurlijk zelf de eerste week van de Tour de France... wat ik ook ja. heel erg jammer vind. Maar in Italië zelf is de aandacht wel uh, heel groot. We zijn uh, iedere dag meer dan een uur op tv met uh, onze etappes. En als je kijkt naar het publiek dat er langs de kant staat... dit jaar was het nog weer veel meer dan twee jaar geleden... toen ik daar ook uh, de Giro heb gereden. Ja, dan heb je echt het gevoel van, wauw, dit, nou ja, zo, zo, zo moeten de mannen dat ook voelen. De eerste dag, uh, echt een plein zwart van de mensen. En elk dorpje waar we doorkwamen, stond het rijen dik... en werden we aangemoedigd en alles was roze versierd, ballonnen, vlaggen. Ja, dat is fantastisch, dat is echt zo gaaf om daar doorheen te rijden. Ik had echt kippenvel uh, dik op mijn armen staan toen we van start gingen. Ja... En, en wordt er dan in de Nederlandse media ook te weinig aandacht aan besteed volgens jou? Um, ja, dat zou op zich best wel meer kunnen natuurlijk. Ja. A, te weinig gaan. Ik, vind dat het, uh, ik heb wel altijd een beetje moeite mee dat we daarover gaan zeuren... van er is te weinig aandacht. Um, ik... Ja, maar als je niets laat horen... Nee, ja, dat is ook zo... Maar kijk, er is bijvoorbeeld nu heel veel aandacht voor het vrouwenvoetbal. Hè? De, ja. Dat ja. is echt ongelooflijk. En het ja, wielrennen, we hebben de beste wielrenster van, van de wereld uh, op onze eigen bodem, rondlopen, zeg mm -hmm. maar. Marianne Vos, ja, ja. dan. dan... Ja, en stoort dan stoort je dat niet was, dat je denkt wat dat de heel veel mensen geeft? ook niet, niet weten, denk ik, is dat. Uh, kijk, wij zijn dan heel blij als we bij de mannen uh, één man in de top 20 van de wereldranglijst hebben staan. Maar bij de vrouwen zijn dat er vaak vijf of zes. En dan weet niemand. Uh, de Nederlandse wielrensters, dat is niet alleen Marianne Vos. Er zijn er veel meer die echt op wereldniveau uh, de, bij de allerbeste horen. En ja, dan vind ik dat wel eens jammer. Maar ik vind het wel heel fijn om te zien dat er wel een ontwikkeling in zit. Uh, Olympische Spelen was echt een fantastische wedstrijd. Uh, het WK was heel mooi afgelopen jaar en dat wordt inmiddels wel gewoon uitgezonden en er kijken ook veel mensen naar uh, en ik, ik merk toch wel dat steeds meer mensen ook die, die interesse beginnen te tonen en zeggen van we willen er meer van zien ja, Nou dan zie je ook dat er zo'n petitie wordt gestart dus ik heb wel het gevoel dat er een, een beweging gaande is van mensen die graag meer over vrouwenwielrennen willen weten uh, er, er worden nu ook in de tourprogramma's uh, meer vrouwelijke wielrenners uitgenodigd ja. dus uh, ja, ik kijk eigenlijk liever naar het positieve dan uh, te gaan zeggen van ja er is steeds maar te weinig aandacht en ja, wat ik zelf probeer te doen met mijn journalistieke achtergrond is uh, die verhalen delen. Uh, ik denk dat, dat dat eigenlijk de enige manier is om, uh, om mensen geïnteresseerd te maken. Als je weet wat voor verhalen er leven, dan, dan raak je misschien automatisch wel geïnteresseerd. De Tour de Filmon. Dag Fillebon, wederom. Nou, ik probeer al jarenlang mijn vriendin uh, geïnteresseerd te krijgen, maar dat is, uh, nou ja, het interesseert er echt geen ene reet. Maar waarom niet? Ja, ze zegt, ja, dat is een mannenhobby en uh, ga lekker je gang en ga jij uh, lekker drie weken met je hobby bezig zijn, maar uh, ik ga lekker naar buiten uh, een rozeetje drinken, bijvoorbeeld. Ze mag wel een keer met mij fietsen, Filemon. <laughs> Ja, nou, fietsen, dat zouden ze dan nog wel leuk vinden. En dat merkt je ook in Amsterdam veel. Want uh, daar wordt echt ontzettend veel gefietst. En ontzettend veel door vrouwen. Uh, maar soms, uh, uh, ik heb kinderen, dus ik moet soms kiezen. Dus dan ga ik fietsen als het lekker weer is. Dan ga ik s'avonds de koers uh, kijken die ik opgenomen heb. Uh, maar dan is bijvoorbeeld een grote wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen bezig. En dan zie ik allemaal vrouwen op de fiets. Dus ik heb het idee dat ze meer in geïnteresseerd zijn in het fietsen aan zich... dan uh, voor de tv hangen. Maar ze zijn toch ook hip, Filemon, racefietsen? Ja, racefietsen zijn helemaal hip. En het doen is echt heel hip. Maar het kijken, het, het, het, het heeft ook wel, en dat is natuurlijk heel erg generaliserend, maar het heeft natuurlijk ook wel iets mannelijks naar wielrennen kijken. Omdat je heel met je klassementen bezig bent. En dat te bestuderen wie nou weer wie boven wie staat. Ja, Filemon, nou, weet je, bezig zijn, volgens dat... mij moet je je vriendin gewoon die verhalen vertellen. Vrouwen zijn volgens mij meer geïnteresseerd in de uh, intriges en in de soaps... en minder in de uitslagen. En als je dus nou er dus nou allerlei sappige verhalen vertelt over die uh, renners... en even wat foto's laat zien van de lekkerste mannen in het peloton... Uh, oh, en oh, iets oh, minder oh, met die uitslagen oh, bezig bent... volgens mij uh, wek je dan oh, toch oh, wel wat oh, interesse, oh, hoor. Ja, dat is waar. Maar als het om de, alleen om de verhalen gaat, ja, die heb je natuurlijk overal. Dus, uh, ja, maar je moet het een beetje sappig maken, wat Marijn zegt. Ja, ik begrijp, ik begrijp wel wat ze bedoelt. Ik, ik, ik, ik ga het proberen. Maar het is natuurlijk ook, uh, dat is soms ik merk ik in een interview is, is ook wel lastig, Wilrenners zijn natuurlijk heel jong vaak nog. Ja. En die zitten alleen maar in die cocon van, van de sport. Dus ja, uh, als het over andere dingen gaat in het leven, ja, daar maken ze gewoon niet zo gek veel van mee, joh. En dat, dat is ook logisch, want je moet alleen maar met je sport bezig zijn, wil je een topper worden. En in Filemon, over sappige verhalen uh, gesproken. Uh, Marcel Kittel heeft natuurlijk een fantastisch verhaal. Um, hoe groot was de vreugde bij Argos gisteren? Nou, er kwam een geheel uit die bus. Dat is zo mooi om te horen. Want uh, Ivan Spekerbrink, dat is dan de teammanager daar, die, die zat in de bus te kijken met zijn ouders. Want die waren over. zie je heel veel in de tour. Hoor. Mensen, kinderen en ouders. Iedereen komt even een dagje op bezoek. Uh, en uh, ja, die waren echt uh, uitzinnig van vreugde. En uh, ja, je, je, je merkt ook, Iwan Spekerbrink, dat is een beetje een hele brave, lieve, zachtaardige man. Uh, die is dan echt zo aan het glunderen. En die loopt dan zo glunderend rond. En die zie uh, renners allemaal een beetje aan het knuffelen, dat vind ik altijd, denk ik vind altijd heel uh, lief en, en zachtzinnig uitzien. En dat is ook wel een beetje de kwalificatie die past bij dat team Argos. Dat is een uh, team dat natuurlijk ooit uh, was dat uh, Skills ja. uh, Een klein, klein ploegje met uh, ook veel Franse renners. Uh, en langzamerhand uh, is dat een heel hip en heel professioneel team geworden. En wat heel erg mooi uh, daaraan is, is dat zij een heel duidelijk doel hebben. Dat is voor hun klink en klaar wat ze hier te zoeken hebben, uh, namelijk gewoon sprint winnen. Dat andere maakt ze allemaal geen hol uit als ze maar dat sprintje winnen. En dat zorgt wel voor, ja, voor ontspanning. Voor die, die mensen hebben ook nooit iets te verbergen. Die renners kan je heel makkelijk spreken, iedereen is heel erg open, hun doelen zijn heel erg duidelijk. En ja, voor een renner lijkt me het ook heel fijn om daarbij te rijden. Want als je bijvoorbeeld noem maar wat, bij vakantie Het is dus heel gezellig. Hele goede sfeer. Maar natuurlijk wel, Zijn mikken op heel veel, Zij wedden op heel veel paarden. En dat, dat, dat maakt het tot rennen, lijkt mij ook veel, veel lastiger. Nou ja, de en doelen en maken dat, ze waar natuurlijk, hè? met drie zegen zo. Ja, ja, ja, ja. De, de winnaar heeft natuurlijk altijd gelijk ja. in deze. En uh, er wordt ook wel gezegd, en dat is ook wel eens uitgesproken, dat zij ook op die sprint mikken. Omdat zij dan minder risico hebben op dopinggebruikers. Dat is een Want, verre ja, uitspraak, hè, Filemon. Dat zeg je? Dat is een ferme uitspraak. Dat is een ferme uitspraak en uh, dat, ik kan het ook niet staan en ik weet ook helemaal niet of het waar is. Want ja, in het hardlopen zie je natuurlijk ook sprinters die gebruiken. Maar uh, dat is wel wat, wat er vaak gezegd wordt en ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En uh, wat ze bijvoorbeeld ook hebben gezegd, uh, en dat is Rudy Kemna, dat is een ploegleider. Die heeft gezegd, ja, in, in, ik denk dat er in het algemeen klassement in de pot dus, dat daar gewoon op doping gebruikt wordt. En hij heeft zelfs gezegd, en dat is helemaal een ferme ik denk dat deze Tour de France niet gewonnen gaat worden door een schone renner. Ja, daar is toch ook uh, ruzie over geweest met Van eerder deze week? Ja, ja, ja, ja dat was, was een beetje door, de, door mezelf. Maar <laughs> ja, nee, ja, heeft, uh, ja, ja, dat is... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is wat hij zegt. En ik denk dus dat zij zich daarom mikken op, op de sprint, wat ik me ook al voor kan stellen. Nee, en als ze we wel voor het klassement willen gaan, want er zijn geruchten dat Laura Amsterdam in gesprek zou zijn met Argos. Ja, maar daar probeer ik al de hele tijd de vinger op te krijgen. Maar dat verhaal komt in ieder geval van zijn van manager. Daar ben ik wel al achter. Uh, dat is wat de journalist vertelde, die het, het stuk heeft gebracht. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een goede strategie van zo'n manager... om zo'n prijs uh, van zo'n renner op te drijven. Ik begrijp dat wel. Hey, Fidemon, jij gaat uh, vandaag verder achter het verhaal van Tom Dumoulin aan. Heb ik uh, begrepen, heb je mij zojuist verteld? Ja, dat is een beetje de, de jongster natuurlijk. Ontzettend populair bij de vrouwen, over mooie wielrenners gesproken. Uh, en een hele leuke jongen en eigenlijk een atypische persoon voor, voor een wielrenner, vind ik. En het, die, die, hij komt ook helemaal niet uit het wielrenmilieu. Die ouders hadden er ook helemaal niks mee. Uh, hij heeft hele heel, heel welverdienende en, en ontwikkelde ouders. En ja, daardoor is het, ja, het is een hele leuke gast. Dus ik ben wel benieuwd wat er nog meer achter hem schuilt. Nou, maak er een mooi verhaal van en ik spreek jou maandag weer. Tot maandag. Dag. Over. Half twaalf is het geweest. Hier is Mark Visser met het NOS Journal. Dit is radio 1. E. Bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Otfiel is opnieuw een incident geweest. Gistermiddag werd een stof in een verkeerde tank gepompt. De melding kwam juist op het moment dat de Rotterdamse gemeenteraad... aan het vergaderen was over de toekomst van Otfiel. Na aanleiding van een reeks incidenten... werd het bedrijf een jaar geleden maanden stilgelegd. De in mei opgepakte Willem Holleder is voorlopig weer vrij. Hij zou betrokken zijn bij een misdaadorganisatie... die wordt verdacht van witwassen, afpersing en zware mishandeling. De raadkamer van de rechtbank in Haarlem heeft de hechtenis van Holleder geschorst. Volgens OM is hij nog wel verdachte in de zaak. En de bouwkuip voor station Amsterdam Centraal loopt voor het eerst in tien jaar weer langzaam vol. De kuip heeft al die tijd droog gestaan vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Vanochtend heeft de aannemer een gat gemaakt in de damwand bij de Prins Hendrik-kade. Naar verwachting is de bak maandagochtend weer gevuld. In het najaar worden alle damwanden verwijderd... zodat er weer rondvaartboten volgens station kunnen langsvaren. Dat zijn hoofdpunten uit het nieuws. John Bakker met de verkeersinformatie. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 5 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein 6 kilometer... Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein, ook daar 3 kilometer. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat dus een nieuwe kerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 2 kilometer. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Gaat nog wel even duren, een verkeer richting Hoek van Holland. Kan dan ook beter omrijden vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Via de van Brinnenoordbrug en de Benelux-tunnel... van voor de A16, A15 en de A4. De andere kant op op de A20 richting Gouda... voor knooppunt Terbrechtsplein 5 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda... bij knopen Sint-Annebos 3 kilometer. De proloog. De boeren aan Blekkenhorst. Zometeen, hoe krijg je een goed beeld van de koers?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 Dit is dan een van mijn grote popidolen, uh, Julien Clerc, met het liedje Hélène, waar hij uh, heel veel succes mee gehad heeft. En het is toch uh, wel, uh, wel leuk om te vertellen dat uh, ook in Nederland nog steeds heel veel belangstelling is voor het Franse chanson, want Allianz Française in Nederland die organiseert jaarlijks het Concours de la Chanson. En dat hebben we dit jaar voor de 29e keer gedaan. En uh, het is opvallend hoeveel talent, jong talent, er dus nog steeds geïnteresseerd is in het Franse chanson. En uh, als ik zeg uh, Wende Snijders heeft ooit bij ons gewonnen, Alderlieste, Nou, ze zijn er nog een aantal. En een heel groot aantal uh, artiesten die dus aan zo'n concours uh, hebben deelgenomen... die hebben dat als springplank gezien voor hun carrière in Frankrijk. Dus dat betekent dat ze ook in Parijs, en dat is vast niet makkelijk, ook daar doorgedrongen zijn... Tot, uh, ja, ik zal niet zeggen tot de top, maar toch wel tot, uh, tot de subtop. Dus ik ben blij dat we dat nog steeds kunnen organiseren. Al dus Marcel Buchter, directeur van de Alliance Française. De helden van de koers. Ja, iedere morgen. Dan krijgen we geschiedenisles van uh, Marco Heil, sponsoring manager bij Lotto Belisol. En hij heeft voor ons de allergrootste uit 100 Tour-edities opgedoken. En het zijn dan niet alleen de helden die met twee armen in de lucht over de meet komen. Nee, het gaat om de kuldrenners, de mannen met een verhaal. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen en natuurlijk vooral een gelukkige verjaardag. Te <laughs> ja, dankjewel, Marco. Ik had het graag uh, liever uh, wat uh, privé gehouden. Maar bij deze, dankjewel alsnog. Graag gedaan. Um, ik zeg uh, mannen met een verhaal. Uh, maar vandaag doen we eigenlijk helemaal even geen mannen, hè? Nee, speciaal voor jouw verjaardag. Ik, zeg, ik wrijf het er nog even in. En natuurlijk het feit dat, dat, dat Marijn bij jullie in de, in de, in de studio zit. Ik, uh, sinds Marijn bij Lottos Belisol Ladies rijdt, ben ik, uh, ben ik haar grootste van. Nou, een <lacht> dubbele reden om eens een... Vrouwelijke renner aan het botten laten. Dus vandaag hebben we geen kultrenner, maar een kultrenster. Alfonsina Strada. Alfonsina Strada. Het doet niet direct uh, een, een heel groot uh, licht bij mij uh, opgaan, Marco. Is dat nou, heel erg? Nee, nee, dan, dan zal ik daar even inlichten. Jou er, jou er even over inlichten. Kijk. Alfonsina Strada was de eerste vrouwelijke renster die, en de enige eigenlijk, die ooit de Giro bij de mannen heeft gereden. Misschien dat even wat toelichten. Alfonsina komt, ja, zoals wel meer renners uit die tijd, uit een heel arm gezin. Thuis had het ook al niet helemaal snor. Hè. Heel veel ruzie thuis. Daar is ze dan ontvlucht. Is ze met een gekke uitvinder getrouwd. Die man is ook daadwerkelijk in een gekke huis beland. En om hem te kunnen onderhouden en om het schoolgeld van haar nichtje te kunnen betalen, is ze beginnen fietsen. Want daar kon je in die tijd, in die jaren. ...jaren twintig best wel wat mee verdienen. Maar ja, dat was natuurlijk niet helemaal zo netjes in dat Italië... Ja, want kon dat zomaar? Ja, nou, in, volgens de katholieke moraal en volgens ja, de fascistische doctrine... ...kon dat natuurlijk niet. Een vrouw die hoorde aan de haard, zo simpel was dat. En dan ook eens fietsen, dat was natuurlijk des duivels. Maar ja, dan, dan antwoordde Alfonso: van... ...kijk, wat hebben jullie liever dat ik de boulevard ga doen als, als prostituee? Dus nou ja, werd het maar een beetje... Ja, toegelaten zeg, een beetje gedoogd. Ja, en, en, en sportief, had ze succes? Weinig, hè, je moet rekenen, het blijft natuurlijk een moeilijke situatie. Hè. Om het even te schetsen, haar eerste Giro de Lombardia, de Ronde van Lombardije, eindigde stijf laatst. Maar er moet ook gezegd worden dat er 22 man had opgegeven, mannen. Dus die verslaat ze eigenlijk. En op die manier werd ze toch wel een beetje een mediafenomeen. En in 1924 werd ze uitgenodigd, voor de publiciteit natuurlijk, om de Giro van de mannen mee te rijden. Dat was mooi, maar dan moet je weten, die Giro, Marijn luister je mee, je moet eens even, dat was een Giro van 3600 kilometer met de kortste rit van 230 kilometer, de langste 415 kilometer. Goeiedag. Alsjeblieft. Dus daar kom je dan s'avonds laat binnen, dan mocht ze van de organisatie natuurlijk niet douchen met de mannen, dus hij kon iedere keer pas onder de douche. Na twaalf uur en dan moet ze nog eens gemasseerd worden. Nou, dat was natuurlijk geen doen aan. En in de media en bij de bookmakers werd er alle dagen druk gespeculeerd over welke rit ze zou opgeven. Maar ze kreeg zoveel aandacht daarmee in de media dat zelfs de koning haar een bosje bloemen heeft gestuurd en een, en een geldsom zelfs. En dat het publiek haar echt geld begon toe te stoppen. Dus ja, dat sterkte haar toch in haar vertrouwen om die Giro uit te willen rijden. En natuurlijk, ja geld, zeg maar, voor, voor het, school, het schoolgeld voor haar nichtje, op die manier te verzamelen. Dus ze bleef tegen Peter weten in doorrijden. Het was eigenlijk zelf een beetje zielig. Want ze had natuurlijk ook geen hulp en dergelijke. Nou, en uiteindelijk ja, werd het toch te veel. Is ze in de berg heeft ze nog eens mechanische pech gehad. Ja, en toen is ze buiten de tijd aangekomen. Dus officieel diende ze te worden geschrapt uit het klassement. Maar de Giro vond haar zo leuk. En zoveel publiciteit opbrengen. Dat dus ze haar oogluikend de Giro toch hebben laten uitrijden. En je zal haar ook echt in de klassementen van de Giro van 1924. Als 33ste aantreffen. Dus ze heeft een Buiten de tijd, weliswaar, mogen uitrijden. Nou, een ontzettend uh, knappe prestatie. Um, hoe eindigt haar verhaal, Marco? Ja, ze was wel meer van die verhalen van culthelden die we de laatste week hebben gebracht. Ik was er al bang voor. Ja, dramatisch en triest. Hè? Dus ze is hertrouwd uiteindelijk. Is een wielerzaak begonnen, dat viel daar nog van mee. Zat er trouwens als klant een andere cultheld Fausto Koppie. Maar uiteindelijk is ze ja, dan toch van armoeien, zou ik maar zeggen, in een soort wielercircus. Ja, nee, een soort gemotoriseerd circus met, met, met wielgenners en zo terechtgekomen. En op 68-jarige leeftijd is ze verongelukt op een motogoedziek. Ja, wederom inderdaad, wat je al zei, een, een triest eind voor Alfonsina Strada. Dank je wel, Marco. Graag gedaan. En tot maandag. Tot maandag. Marijn, um, jij kent Alfonsina Strada wel. Ja, dit verhaal ken ik natuurlijk. Ik vind het echt een prachtig verhaal. Het is toch fantastisch dat, uh, dat een vrouw dat doet en uh, dat dat toen ook mocht. Dat zou, niet eens meer ja, dat zou nu gewoon niet mogen nu. Is het voor jou een, een motivatie geweest om ook te gaan wielrennen? Nee, want toen kende ik dit verhaal nog niet uh, van Alvesine Dat is pas later gekomen. Maar uh, ik ja, dit is wel echt waar ik van hou, van dit soort verhalen. Omdat het zo, uh, uh, zoveel uh, um, zegt over wilskracht van mensen. En uh, hoe gepassioneerd iemand met iets bezig kan zijn. En uh, dat, ja, dat vind ik fantastisch. Meneer Buchter, hoe, hoe, hoe erg zit Frankrijk te wachten um, op weer eens een winnaar van een etappe? Met uh, bijvoorbeeld ook de Franse Nationale Feestdag in het vooruit uh, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, nogmaals, ik volg de toer niet zo intensief. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn voor uh, de Franse uitstraling als er weer een, een Franse winnaar komt. Ik ben benieuwd. Ik ook. Zondag. Um, de knappe prestaties natuurlijk van al die renners die daar, uh, die daar fietsen. Bijvoorbeeld van de Nederlanders. Of als die renners met duizelingwekkende snelheid van de bergen scheren. Ja, die uh, zie je natuurlijk op televisie. En je zou bijna vergeten dat die beelden ook nog gemaakt moeten worden. De cameramannen staan urenlang achterop een motor. Hoe is dat? Verslaggever Robert-Jan Boy praat met cameraman Jurjaan van der Kamp. Die menig wielerwedstrijd heeft gefilmd. Robert-Jan, jawel hoor. Ik hoor jullie al. Waar ben jij? Ja, goedemorgen Deborah. Ik moet zeggen, ik kan je vraag niet helemaal verstaan, want er uh, wordt hier nogal geluid gemaakt achter op de motor. Ja, waar ben je, vroeg Strak, ik. Ik kan er geen chocolade van maken, maar ik neem aan dat je vraagt van waar ben je zo ongeveer. <lacht> niet in Frankrijk bij uh, de etappe van vandaag, maar uh, op het Mediapark. Want daar staan de motoren van Dutch. U en de, de cameramensen in de Tour. Ja, dat zijn Fransen die dat doen. Jurian uh, van den Kamp zou er misschien wel graag willen zijn. Jurian. Frankrijk? Ja, ja dolgraag. Ja, ja, fantastisch. Dolgraag, maar uh, ja, de collega's daar doen het prima, maar uh, ja. ik zou graag in plaats innemen, elk moment. Ervaring genoeg in ieder geval bij de WK, wielrenner om even wat te noemen, de Olympische Spelen, de overwinning van Marianne Vos. Je was erbij, je filmde het en we hebben het allemaal gezien. Ja, het was geweldig. Zeker dat laatste met Marianne Vos uh, in de stromende regen ja. in, uh, in Londen, dat was uh, onvergetelijk. Maar nu zit ik hier bij jou achterop. Ik heb een hele zware camera op mijn schoot. Ik durf hem genees op mijn nek te doen. Laat staan dat ik durf te gaan staan. Want dat zie je altijd, hè? die staande cameramens die met duizeling weg de vaart van de flanken af, af scheezen. Jij doet dat dus ook? Hoe? Ja. Hoe? Ja, ik, ik ben met je eens. Als ik het zelf zie, vind ik het ook doodeng. Maar als je het doet, is het toch anders. Uh, ja, het is een kwestie van gewoon doen en vertrouwen. En, en het vertrouwen moet groot zijn in de motorrijder en dat is het ook. Ja. De jongens die, uh, die met ons rijden zijn, uh, zijn echt waanzinnig. Ik ga even staan, nou, ik... Nee, ik durf het eerlijk gezegd genees, om even te gaan staan. En we gaan er niet eens zo hard. Nee. Zeg, zet hem even stop, ja. laat zien hoe je dat dan doet. Even kijken. Even hier bij een slagboom op Mediapark. Even afstappen. Moet ik zeker die motor nog een duwtje geven, want het Altijd. is zo Altijd. zwaar uh, naar achter. Moet even worden getrokken, zodat hij op de standaard gaat. Ja, normaal doe je dat alleen, maar deze motor is zo zwaar. Met allemaal apparatuur. Ja. Antenne natuurlijk, allemaal apparatuur, batterijen, et cetera, et cetera. Ja. Ga staan, ga staan. Hoe gaat het nou, Julian? Ik zal eens even staan. Uh, ja. Het belangrijkste is eigenlijk, de koffers die je ziet, die zijn... A, voor de techniek. Aan weerszijde twee koffers. Ja, ja. en, en, en uh, als je die koffers eraf zou halen... stel je voor dat je de techniek ergens anders zou kunnen ja. doen... dan zou het voor ons heel gevaarlijk zijn. Want als de motor optrekt en je staat... en je hebt geen koffers ja. tegen je kuiten aan... Ja, dan lig je er gewoon af. Ga, ga dan eens staan. Even kijken. Oh ja, je steunt nu met de kuiten tegen je koffers. Ja, je zet je helemaal vast. En ja, je moet natuurlijk wel soepel zijn in de rug. Want uiteindelijk draai je Je draait ook. Op. De zware camera gaat nu op de schouder. En je draait naar achter, naar voren... Ja, dan nog. Dan nog. Je, zit, je bent helemaal niet in een riem of zo. Je staat gewoon los op dat ding. Nee, het enige wat je hebt is, is uh, ja, de motorrijder om je eventueel aan vast te houden. Ja. En uh, de koffers in je kuiten en, en sterke beenspieren, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. komt. Dood eng. Ja, als je erover na gaat denken wel. En dat moet je dus niet doen. Hoe hard ga je wel soms naar beneden? Ja, weet ik veel. Rond de 100. 100. Ja. ja. Scherpe bochten? Ja, je moet niet nadenken. Dat, dat is eigenlijk de grote truc. Je moet gewoon met een glimlach achterop zitten. Lekker in het wiel rennen. Lekker in je, in je filmen, zeg maar. Uren achtereen. Ja. ja. Het duurt lang. Dus je moet vooral ook je techniek als je voor het peloton zit... of voor de kopgroep, dan draai je naar achteren. Dat kan je niet staan doen, want zo nee. lang in een, in een wokkel noemen we dat staan. In een wokkel staan? Ja, dat, dat red je niet. Dus nee. dan hebben we hem onderhands vast. Ik zal dat even doen. Kan je het zien? Ja, even zitten. Dus je hebt hem onderhands, dan kijk je recht naar achteren. Dat is wel even raar oriënteren, want uh, als jij zegt ga iets meer naar links tegen de motor rijden, dan is dat eigenlijk voor hem rechts. Ja, ja. En andersom. Uh, we hebben dan een zoomknop bovenop zitten, zodat we in en uit kunnen zoomen. Die is speciaal ja. aangepast en onze, de viewer waar je in kijkt, die kunnen we draaien, zodat je die kan zien. Die zit dan wel helemaal scheef, dus daar ja. hebben we dan weer een waterpas voor om te kijken of je wel recht bent. Ja, ja, dan zit ik in ieder geval een beetje ontspannen erbij, maar ja, dan nog. Ja, dan ja, nee, ja, je krijgt steeds kramp. In, dan weer in je bilspier, dan weer een slapende hand, dan weer dit, dan weer dat. Dit is gewoon afzien. Het is afzien, maar het is ook wel weer onwijs leuk. Want wie zit er zo lang als wij zitten boven uh, op de koers, midden in het stukje waar het gebeurt. Heb nee, je contact met de renners? Ja, soms. Soms kijken ze per ongeluk in de ogen. Dan, dan, dan kijken ze zo op en dan ja. zien ze jou. En, uh, ja, wat, ja. Wat, wat zeggen die ogen dan? Meestal uh, ja, helemaal niks. Die zijn helemaal leeg. Is concentratie ja. en doorrammen. Nou, dan. Jouw ogen zijn ongetwijfeld hetzelfde. Nee, ik glimlach. Oh, ja. Altijd? Ja, Echt? want ik, ja, ja? A vind ik het natuurlijk prachtig om te doen. En B probeer je ja, toch een beetje contact te maken. Ja. Ik, ik zie het toch als één uh, peloton waar wij toevallig dan uh, de beelden verzorgen. Helaas doen zij dat minder. Maar uh, ja, het, het, is, het is natuurlijk wel zo. Je hebt elkaar nodig. Nee, je bent één peloton met z'n allen. Ja, dat vind ik wel. En, en, kijk, Zonder renners geen tour. Zonder camera mensen zien we het niet. En Zo is dat en zonder... Zonder motaars, radio hoor je het niet. Ja, en zonder motaars staan eh. we aan de kant. <laughs> eh, we gaan nog een stukje rijden. Is goed. We kunnen natuurlijk uren over praten, maar ja? Ongetwijfeld. Wanneer is de eerste koers? Eh, ik heb eerst vakantie, dus eh, wat daarna komt, dat zien we dan wel weer. Juria van der Kamp. Een koele, een koele man. Ja, Met die. een beetje lang haar. <laughs> Met zo'n stoere spijkerbroek aan. Ja. Cowboy is het eigenlijk een beetje. En de cowboy gaat eerst zelf naar de tour kijken. Ik geef jou de camera. Moet oh, je mij een zetje geven? De cowboy die gaat meteen de erachter in. Nou, oh, oh, ik moet duwen natuurlijk weer. En, kijk, daar gaat hij Ik heb het peloton. Dus, ik ben er klaar voor. Daar gaat hij. Toch, kijk. Voorzichtig. Robert van Boy beleefde hoe het is met Juriaan van de Kamp. Cameraman Juriaan van de Kamp. Hoe het is om op de motor zo'n koers te volgen. Willem Frank de Noot is weer aangeschoven. Willem Frank, jij volgde de Tour via allerhande sociale media. Ja, en ik geef nog maar even een tussenstand van die petitie waar ik het net ja. van had. Vrouwen in de Tour de France. Die staat inmiddels op 1409 via change.org. Ik heb de, het adres ook net getweet en Marijn volgens mij ook. Dus uh, nou, vooral klikken als je dat, uh, als je dat graag wil. Nou, wat er op Twitter uh, veel werd bekeken en doorgestuurd uh, de afgelopen tijd. Dat was een, een infographic. Gisteren verscheen die voor het eerst. Tenminste, volgens mij uh, heel mooi in één oogopslag. Laat hij zien wat een wielerploeg zo'n beetje meeneemt naar een grote ronde. Als de Tour. Onder andere natuurlijk negen renners, twee ploegleiders, een manager... zes van jeurs, drie mechaniciën, 27 koersfietsen... 18 tijdritfietsen 5 reserveframes, 150 bandjes... 10 rollenbanken, 3000 bidons, 2460 greepjes reepjes en 1140 gelletjes. Met dank aan Argos Shimano. Zij hebben deze infographic op Twitter gezet. Uh, dan verder met de man die luistert naar de naam Jack Bauer. Ja, ik kan er niks aan doen, maar vanaf het moment dat ik die naam... voor het eerst zou hoorden in het peloton, uh, in de voorjaarsklassiekers ja, ik moet gelijk denken aan... Jack Bauer, de actieheld uit Amerikaanse TV-serie 24. Waar is de bom? Waar is de bom? Waar is de bom? Tell me waar de bom is. Me where the is or I will kill the nou, en terwijl Jack Bauer in 24 zoekt naar de bom... moesten wij kijkers van de Tour de France gistermiddag op zoek naar... de echte Jack Bauer, de Nieuw-Zeelandse wielrenner van Team Garmin Sharp. Want in de laatste kilometers van de koers was hij betrokken bij een valpartij... en hij werd letterlijk bedolven onder de wielrenners. A bicycling Magazine stond hem uh, met een camera op te wachten na de finish... en wilde weten hoe dat nou was. Bonnie van left at de laatste... Like... Op de laatste seconde second hij went down, Ik was right on his wheel, and crossed his wheel and landed kind of on the other side of the crash. Ik moest een beetje just En piling kwamen top op me. Ja, het bouwer, de heeft vertelde dat Bonnet van FDG vlak voor hem fietste en uitweek. Nou, Deze kiwi hij vloog zelf een stukje door de lucht en toen begonnen de renners bovenop hem te vallen. Ik heb een beetje een beetje een de Alright. Ja, well, hopefully you're healed up and thanks for stopping. No worries. Yeah, no worries. kan er zelf nog wel om lachen uiteindelijk. Hij heeft wel een nieuwe helm nodig, want die is aardig in de prak. Afgelopen voorjaar was het wel anders. Toen viel hij heel hard op zijn hoofd in Dwarsdorf, Vlaanderen. en bleef in een tijdje roerloos liggen. Deze keer kwam Jack Power ervan af met enkele hechtingen. Gebeurt er nog meer? Nou, de witte truidrager op dit moment, de Poolse kampioen Mikal Kwiatkowski. Voor de meeste van ons denk ik een volslagen onbekende. Maar hij heeft speciaal voor zijn fans. Polse fans onder andere een videodagboek ingesproken op de site van Omega Pharma Quickstep. Dat hij komt echt over als een keurige beleefde jongen in het engels en het Pools. en vertelt Kwiatkowski zijn fans dat hij erg zijn best zal doen om zijn trui te verdedigen, maar zondag op de Mont Ventoux zal het wel erg zwaar worden. Maar als je moet zeggen, als de Mont Ventoux, zodat jij mij kunt volgen, observeer je, observeer je, het Thanks for watching. Now I go eat the dinner with my teammates and see you next time. Wat ik al zei, keurig bleef de jongen. Videoboodschap klaar. Hij neemt nog even afscheid van zijn kijkers. Want hij moet nu echt naar het avondeten met zijn ploegmakkers. Nou, over die ploegmakkers gesproken. Daar gaat het te minder keurig aan toe. Nicky Terpstra, die tweette gisteravond de link naar dit filmpje. Pam, klaar. Uh, nou ja, wat, wat zie je op dit filmpje? Uh, hij beschrijft hem zelf trouwens als crazy French teammates JJ en Chava. Nou, dat zijn niemand minder dan Jérôme Pinot en Sylvain Chavanel. Met ontblote bovenlijven en ik kijk naar meneer Buchtig. Uh, ja, is dit nou een typisch onderdeel van de, van de Franse cultuur? En ja, wat nee, voor je is het eigenlijk? Ik, ik, ik denk het niet. Zeker niet. Ja, goed, er worden zoveel van dit soort uh, filmpjes op YouTube gezet. En uh, ja, dat is zeker niet maatgevend voor Frankrijk. Nee, de gekte van de Tour de France. Ja, ik denk, ik denk dat dat daar een, een onderdeel van uitmaakt. Marijn, dankjewel Willem-Frank. Uiteraard tot maandag. Ik moet er nog even voorbij komen. Uh, te zien ook trouwens uh, het filmpje op uh, deproloog.vara.nl. Uh, ik vroeg me af, volg jij alleen uh, echt heel intensief uh, je collega's van Lotto Belisol, Of zeg je van nee, ik heb bijvoorbeeld zelf mijn favoriet in het peloton? Uh, ja, allebei eigenlijk. Ja, nee, ik, uh, tuurlijk volg ik mijn... En wie is dan je favoriet? <laughs> mijn, favoriet? mijn favoriet is er niet bij... Cancellara. Ja, <laughs> ik mis hem echt. Vooral in de tijdrit. Ja, dat is als kanselaar er niet bij is, dan is het niet helemaal uh, af of zo. Dus ik vind het heel erg dat hij er niet bij is. Ik was ook heel benieuwd geweest of die Tony Martin had kunnen kloppen in de tijdrit. Dat was een spannende strijd geweest. Dat was zeker een spannende strijd geweest, ja. ja. En, wel, en wat vind je dan van Mark Cavendish? Ja... Een beetje dubbel. Ik heb hem wel eens ontmoet. En hij was echt veel aardiger dan ik verwacht had. Want hij komt op tv over als een enorme heethoofd. En ook ja. best wel onsympathiek. Mm -hmm. Maar ik vond hem echt... Uh, hij was heel vriendelijk en heel geïnteresseerd. En ook niet uh, ja, wat jij uh, net ook beschreef. Dat renners uh, heel erg met zichzelf bezig zijn in hun eigen leven. Ik vond mm. hem... Uh, hij wist ook heel veel van vrouwen rennen. Nou, daar krijg je bij mij natuurlijk Kijk. sowieso een streepje <laughs> voor. Uh, de koers die ik gereden had uh, vlak daarvoor... Ja, die kende die gewoon. En hij kende ook een aantal vrouwen die daarmee hadden gedaan. Ja, dat, vond ik, dat vond ik echt heel leuk. Uh, Want maar... hij heeft pas bij een journalist... heeft die uh, opnameapparatuur ja. uit zijn handen gelukkig. Ja, gedrukt, ah, ja kijk, dat maar is teruggegeven, toch... hè, de later. Ja, ja, de ja maar dat Dat doet toch wel. Maar dat is volgens mij wel typisch iets voor sprinters. Dat zijn gewoon echt heet uh, hoofdjes van die driftkickers. En uh, vlak na de finish is hij eigenlijk altijd zo... Het kan zijn dat hij in tranen uitbarst. Dat doet hij ook wel eens. Of dat hij inderdaad heel boos wordt. Of, uh, en eigenlijk vind ik dat uh, ook wel weer mooi om te zien. Want het levert mm -hmm. natuurlijk wel een verhaal op en wat spektakel. Maar ik vind wel dat hij af en toe wel een beetje asociale acties uh, tijdens de sprint uitvoert. En dat zou hij misschien niet moeten doen. Aankomst. Ja, over die finish gesproken. U weet het, dat stemmetje in uw hoofd als u op de fiets zit... en dat u dan weer over die streep schreeuwt. Dat stemmetje, dat willen wij graag horen. Uw gedroomde finish. Stuur het op naar deproloog@vara.nl en win een wielershirt... en het boek De Aankomst van Bas Theeman. De volgende inzending komt van Benny Mulder. Nou, Benny Mulder laat het maar zien, jongen. Je hebt een goede uitgangspositie. Benny Mulder, de grote onbekende trekt zit nu vooraan bij de grote jongens. En oh, Kevin is, die komt er in de weg rijden. En wat gaat hij daarmee doen? Oh, nou, Benny Mulder deelt een bunk-out, die Kevin is. Die wordt aan de hek ingewerkt. Maar ja, die maaltijden om de strijd, gaat gewoon verder. En Kevin is ook iets partijster, dus Mulder kan gewoon verder. En die gaat vloer bij. Nou, doe het maar. Ja hoor, de halen in de los. Benny Mulder lacht zijn tanden Fantastisch overwinning, chapeau voor Benny Mulder. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. De concurrenten lopen warm. Ja, ik merk het. Ja, die kan er zo naast komen zitten hoor, bij een massasprint. Hé hey, trouwens, jullie hadden het net over die Jack Bauer die gisteren onder ja. die stapel lag. En uh, ik, moet zeggen, ik liep gisteravond nog even over die plek waar het gebeurde. Er lag een telefoon, die heb ik meegenomen. Ik hoor nu de hele dag dit. Dat moet je wel doen hè? Ja, wij wachten in spanning af. Nou, ja, dat zul je altijd zien. Laat de techniek ons in de steek Hoe klonk ja, het ongeveer, Gio? Nou, het klonk ongeveer. Dan weten de mannen van uh, 20, die 24 volgen. en de vrouwen natuurlijk ja. ook. Ook Marijn die weten dan precies waar het over gaat. Ik denk ja. dat jij nou, de telefoon van Jack Bauer hebt. Ja, dus ik eh, ga kijken of ik hem straks na de finish eh, terugvind. Want uh, er werd gisteren natuurlijk ongelooflijk veel gebeld hoe het met hem was, maar ja. Ja, en uh, jij, jij, jij neemt niet op natuurlijk. Dat is heel netjes van je in ieder geval. Maar Gyo, Jack Bauer ja. heeft toch altijd van dit soort acties? Die is eigenlijk best wel onhandig toch? Die valt, ja. op, <laughs> valt altijd op rare plekken. Uh, uh, Jack Bauer zat ook heel even kort in een kopgroep in die pyreneeën etappe En dat is volgens mij de kopgroep die het kortst weg is geweest in deze tour. Want uh, ik denk na een minuutje of uh, zes, toen was die vluchtpoging alweer uh, voorbij. Dat was helemaal in het begin van die krankzinnige etappe op zondag. En ja, dus ja, nou, nee, ik zal toch niet zeggen dat het slimiel is, hè? maar uh, het is best een leuke renner. Maar misschien moet hij in de leer bij zijn uh, illustere tv uh, figuur. Hey. Kijk, ik hoor wat. Hoor je weer gebeld, Gio? Ja, nou wordt hij weer gebeld. Ja. Het is ongelooflijk. Hey Gio, uh, sorry, I'm not here. Ja. <laughs> Gisteren vertelde hij, had je uitzicht op een blauw-gele blokkendoos van een Zweedse woongigant. Hoe is het vandaag? We zitten nu in saint amand montrond en dat is een heel klein plaatje dat ongetwijfeld een heel mooi oud fort heeft. Want het staat hier vlakbij op die ronde berg. Maar de finish, ja, recht toe, recht aan. Alleen de laatste kilometer, let op. Ze hebben een chicane gemaakt. Ja. Ik snap er niets van. De weg gaat naar links, de weg gaat naar rechts. En dan draait hij weer terug en dan weer naar links in de laatste kilometer. Dus uh, we kunnen spektakel verwachten straks. Oppassen dus. En Gio is natuurlijk straks weer te horen na twee uur in Radio Tour de France op deze zender.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 en toonaangevende filmmuziek. Neem uw favoriete soundtrack naar filmmuziek.kro.nl... en help mee met het samenstellen van de top 40. Volgende week zondagnacht tussen 12 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dus die zeven dwergen hadden samen een diamantmijn...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 Uw beste nachtrust. Nu voor een droomprijs bij Tempoor. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vague op TV 5 Monden. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Z. Meer info op tv 5 mondennl TV 5